Jan van der Putten met het NOS Journaal. KLM vliegt voorlopig niet over het Midden-Oosten. Er wordt niet meer gevlogen over Iran, Irak, Israël en diverse golfstaten. Aandeiding is de geopolitieke situatie, zegt KLM. Het komt op een moment dat de VS extra militaire schepen naar het Midden-Oosten stuurt. Of dat wijst op een komende aanval op Iran is niet bekend. KLM heeft personeel in Dammam en Dubai. Die mensen worden morgen opgehaald. Nederland sluit zich definitief niet aan bij de vredesraad van president Trump. De missionair buitenlandminister Van Weel zei dat in het tv-programma Café Kokkelman. De vredesraad zou zich oorspronkelijk beperken tot oplossen van problemen in Gaza. Maar Nederland vindt de opzet nu te breed. De meeste EU-landen willen ook niet meedoen. GroenLinks-PVDA is toch bereid om voor de zomer akkoorden te sluiten met het minderheidskabinet van D66, VVD en CDA. Partijleider Klaver zei dat hij kiest voor verantwoorde oppositie. Klaver stelt wel voorwaarden. Verder afbreken van de verzorgingsstaat gaat GroenLinks-PVDA te ver.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 Bij de brand kwamen veertig mensen om het leven. De eigenaar en zijn vrouw worden verdacht van dood en lichamelijk letsel... door nalatigheid en het veroorzaken van brand. En het weer, motregen in het noorden en oosten vannacht en morgen... code oranje voor verraderlijke gladheid door ijzer. Morgen in het noordoosten ook wat sneeuw. In de rest van het land droog en wat zon. Het wordt min 1 tot plus 9 graden. Dit was het NLW journaal. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort.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 Your mama's here, say you so I'm you see You love I'm my heart, been Hoping you won't let me in it Cause I've been in love before And when I had to say I did it I'm my vanity I'm Trying to measure your intention What do you In love with Zandvoort. Dit is ZFM. 106 FM 106.9 FM Z, z f m